Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe aanslag in Kabul zit er dik in. Dat verwacht president Biden. Alle Amerikanen hebben de oproep gekregen om het gebied rond het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad zo snel mogelijk te verlaten. Donderdag vielen bij aanslagen al meer dan 100 doden. Amerika wil zijn militairen uiterlijk dinsdag weg hebben uit Afghanistan. De laatste Britten, die ook meededen aan de missie, zijn inmiddels het land uit, zegt premier Johnson. All remaining soldiers, diplomats. De Britten waren 20 jaar actief in Afghanistan. In de buurt van Raalte in Overijssel is een auto tegen een boom geknald. Vijf jongeren zaten erin. De auto moest worden opengeknipt om ze eruit te krijgen. Ze zijn alle vijf zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte. Justin Bieber heeft een Spotify-record te pakken. Ooh, yeah, that north, yeah. right source, yeah. Yeah, Afgelopen maand luisterden 83,3 miljoen mensen naar zijn liedjes op Spotify. Nog nooit waren het er zoveel. Het oude record stond op naam van Ariana Grande. Zij had ooit 82 miljoen luisteraars in een maand. Heel veel doelpunten in Eindhoven gisteravond. PSV won van FC Groningen met 5-2. Cody Gakpo maakte de eerste goal. Ik denk dat we mooie goals hebben gescoord en uh, ja, goed hebben gestreden. Uh, natuurlijk was het niet onze beste wedstrijd, maar ja, al met al was, uh, was het leuk. PSV staat nu aan kop van de eredivisie. Later vandaag kan Feyenoord ook weer op plek 1 komen. Willem II won gisteravond met 1-0 van Pekswolle, Zwolle. Kambuur Twente met 2-0. En Ahead Eagles, net nieuw in de Eredivisie, won voor het eerst met 2-0 van Sparta. Het weer vanmorgen bewolkt en af en toe een bui vanmiddag wat vaker droog. En ook af en toe zon. Het is wel fris tussen de 17 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen Bad Oeverdorp en op het De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, de zomerhit. <mog> Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Jazz. Good morning, we've danced the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning.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 Goedemorgen, dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom bij uh, een uh, duo radioprogramma vandaag. We maken er een, uh, een gemeenschappelijke presentatie vandaag van Peter den Boer is uh, ook aangeschoven. En uh, we maken er ook een zomerse uitzending van, want het weer valt zwaar tegen. Dus het is mooi tijd voor wat, uh, wat zomerse muziek. Dat betekent veel Latin Jazz vandaag. En ik ga beginnen met... Uh, een Nederlandse artiest die een uh, mooi album heeft gemaakt. Het is Deus Nobel. Samen met het uh, Radio Philharmonic Orchestra heeft hij een album gemaakt. dat heet Sodade. En daarvan ga ik draaien. The Girl from Ipanima. Dat waren de mooie klanken van Teus Nobel. Als we het over Latin Jazz hebben... dan komt natuurlijk Antonio Carlos Gobim naar voren. Hij is een van de ja, grote com componisten daarin. En heeft natuurlijk ook veel muziek uitgevoerd. Een uh, album wat niet echt bossa nova is. Maar, uh, maar waar echt uh, ja, je kan zien wat voor muziek hij geschreven heeft... gecomponeerd heeft en, uh, en ook gepresenteerd heeft... Is uh, Matita Perre uit 1973? En daarvan ga ik draaien: Ana Luisa. Supon Ana Luisa. Se si a guarda cochila, eu posso penetrar no castelo e galgar a muralha. De onde se si divisa. O vale, os prados, os matos, os montes As flores, as fontes Luísa Ana Luísa Eu fiz esta canção pra você za onde anda Weet je dat Antonio Carlos Gobi met Anna Luisa. Ja, let in jazz. Dan hebben we het natuurlijk ook over Stanguetz. Vele uh, albums gemaakt. Hij heeft de bossen Hannover groot gemaakt. En heeft ook samen dit met een aantal uh, grote artiesten gedaan. Waaronder Charlie Bird. Ze hebben een album gemaakt dat heet Jazz Samba. En daarvan ga ik draaien Samba de Uma Nota. En Charlie Bird met Samba de Una Nota. Tijdens de nummer uh, besprak ik een uh, klein beetje de historie van de Latin Jazz met Peter. Ja, de, de, uh, de Latin Jazz is uh, eigenlijk in de jaren 40 uh, in de jazzwereld gekomen en daar uh, zijn dan uh, twee richtingen ontstaan: de Braziliaanse bossa nova en de Samba en de Afro-Cubaanse jazz. En dan hebben we het over salsa, merengue, Cubaanse son. de mambo en de cha-cha-cha. Um, de Afro-Cubaanse jazz, in 1943 uh, geïntroduceerd. De q dat waren jongens vanaf 1940. Dizzy Gillespie, Stan Kenton, Charlie Parker en Cat Calloway en, en aanverwanten. En dan hebben we nog. Uh, Um, ...stukken die speciaal zijn geschreven in de Latin-stijl... ...zoals bijvoorbeeld Pedido, Caravan, allemaal van die uh, standards... ...en Manteca door Dizzy Gillespie, Sint Thomas, ook een bekende nummer... ...misschien komt er nog voorbij, Little Suet Shoes en Tico Tico. Vandaag aandacht voor en de Braziliaanse jazz, maar ook de Cubaanse jazz. Ik heb klaarliggen Chucho Valdez... Um, hij heeft een album gemaakt in 2007, dat heet Quapacha. En daarvan ga ik draaien Cancion del Alma. en mí. Que estando yo a tu lado Se acaba mi sufrir Serás lo que tú quieras La culpa tú tendrás Pero mi alma te espera Te espera una vez más. Met uh, het album Quapacha. En dat is de naam van, eigenlijk de bijnaam van de zangeres Amada Bortsela. Ja, we hadden het ook net tijdens het nummer eventjes. Dit is natuurlijk ook gewoon jazz. Het is heel anders dan we kennen. Het is anders dan de Bosch Genova. Het is een andere stroming. En het is natuurlijk anders dan de klassieke jazz. Ja, het, het zijn uh, uh, allemaal uitweidingen. Er komen heel veel ritme-instrumenten aan te pas. En heel veel uh, ritme-wisselingen. Maar het blijft allemaal in de maat. En wij zijn natuurlijk de, de oorsprong van de jazz gewend. Dat is alles, in, alles uh, uh, uh, vanuit de marsmuziek. Gewoon alles in vieren en, en twee in de maat. En dan ineens komt dit. Dat was een hele revolutie. Ja, en het is ook gewoon... Ja, het, het straalt ook zoveel gezelligheid en zoveel warmte uit. En dat is ook gewoon uh, ja, mooi. We gaan uh, weer terug eigenlijk richting uh, de Braziliaanse uh, Bossa Nova. We switchen een beetje heen en weer vandaag. En ik heb Wederom een nummer van uh, Stan Gets uh, klaar liggen... maar deze keer wordt hij uh, uh, vergezeld door uh, Astrid Gilberto. Het, nummer, het album heet Gets en Gilberto en het nummer heet Dora Lies. ting ting ting ting. Ting ting ting Que lhe disse, amar a tolice é bobagem e ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho. Ao som do lamento do meu violão, Doralice. Eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar a tolice é bobagem e ilusão. Prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando, eu bem que Queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar este perigo Doralis. Do Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Jouel Gilberto met Doralise. Het volgende nummer wat klaar ligt, is Alice Regina en Tom Gobin. Het, het album heet Alice en Tom en ik ga de klassieke draaien Aquas de Marco. One, two, É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a Is het een geheim of een mysterie? É het een geheim of een mysterie? Is het een geheim of een mysterie? Is het een geheim of een é Is het een geheim of een mysterie? É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um corpo sozinho. É um strep, é um prego. É uma ponta, é um ponto. É um pinto. pingão. É uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto. É uma pata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lei. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro inwisseld, é a lama, é a lama, é um passo, é uma fonte, é um sabão, é uma rã, é um resto de markt na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão, Minha promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho Na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão é a promessa de vida no teu coração É pau É pedra, é o fim do caminho É um resto de topo É um pouco sozinho É um passo É uma ponte É um salmo, é uma ram É um belo horizonte, é uma febre tensão São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração pau Pedra, vinho, In. peche, coco, ovo, vinho, agro, vidro, ida, poite, morte, aço, sol São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Bata, barra Ellis Regina en Tom Robin met Aquas te maken. Ja, Ellis Regina Carvalho Costa. Ze is uh, slechts 36 jaar geworden als gevolg van een turbulent leven, zullen we maar zeggen. En uh, zij, uh, wat we net hoorden, was uh, van een, uh, een cd. Die wordt beschouwd als een van de beste cd's uh, in, in dat genre. Een uh, meisje dat in een kinderprogramma uh, uh, bekend werd vanwege haar zangstem. En zoals we heel vaak zien in uh, de muziekwereld... Dat werd opgepikt door een platenbaas. En die heeft haar, uh, uh, met haar een, een uh, opname gemaakt. En daarmee is ze wereldberoemd geworden. En uh, zij heeft met Jan en Alleman uh, opname opnamen gemaakt. Waaronder ook een hele mooie uh, cd met meneer Toets Tielemans. Die gaan we eens een keer opzoeken. Kijken of we daar wat van kunnen draaien. Het volgende nummer wat klaar ligt is wederom een klassieker. Is door vele artiesten vertolkt. En deze uitvoering is van Giao Gilberto. Komt van het album Checa de Sodade uit 1959. En dan heb ik het over desafinado. <middels>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 Isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão.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 Desafinado van Giao Gilberto. Peter vertelde me net dat Desafinado betekent uit de toon. En als je goed luistert naar de stem van Giao Gilberto, is het eigenlijk een relatief monotone stem. En uh, ja, dat komt dus eigenlijk met de titel van dit nummer: uh, is dat eigenlijk ook uh, heel duidelijk. Ik heb een andere uitvoering klaarstaan van Desafinado, van José Koning. José Koning is natuurlijk een Nederlandse zangeres. En zij is uh, ja, de Braziliaanse zangeres in Nederland. Je kan haar Miss Brazilië noemen. Zij heeft een uh, lange geschiedenis. Ze is onder andere begonnen met, uh, met Batida. Een band die ook hier in Zandvoort veel gespeeld heeft. In mijn jeugd op het strand een aantal keren gezien. En dat was uh, in die tijd geweldig. En ze is verder gegaan uh, naar Batida met een, uh, met een eigen groep. En uh, die groep die heet Hoes de Bossa. En daarmee hebben ze een uh, project gedaan. Dat noemen ze de Chamber Music Project. En natuurlijk uh, staat daar Braziliaanse muziek op. Ze speelt samen met Hans Vromans, de Zwitserse cellist Daniel Pezzotti. En de Braziliaanse gitarist Nelson Faria. Desafinado. Quando Você não deixa, e sempre vem a mesma fecha, diz que eu desafino que eu não sei cantar, você é tão bonita. Tua beleza Também pode se enganar Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Sou apenas o que Deus me deu Se vocês insistem em classificar meu comportamento Sente é que os desafinados também tenham um coração. fotografe você na minha Holly Flex, revelou-se o sua ino ingratidão. Só não poderá falar assim. principal que no peito dos desafinados no fundo do peito bate calado que no peito dos desafinados também bate um coração van José Koning en Hoest Bossa. Een voorbeeld van hoe je een nummer op vele verschillende manieren kan uitvoeren. José Koning, ik vertelde het net al even, die uh, maakte natuurlijk deel uit van Batida. Een, uh, een groep die in de jaren 80 uh, populair was. En ze hebben toen een album gemaakt dat heet Terra do Sul. En daar ga ik het uh, titelnummer van draaien. met Batida, Terro do Sul. En in Batida speelde natuurlijk de geweldige percussionist Nipi Noya. Ja, en daar heb ik nog een mooi verhaal over. In mijn jeugd was, kwam de jazzmuziek tot mij... via de wekelijkse optredens die ik ging meemaken... in de Terneuzense beroemde club Porky en Bes. En daar was ons op een avond een orkest aan het spelen... Uh, en daar stond voor het podium stond, uh, een, een song, stel Conga's. En er kwam een man binnen. En die. Uh, ik dacht dat het pauze. Ja, het was pauze. En die deed. Uh, die ging uh, voor die Conga's staan. En die deed. Blop, rip, tikken, tikken, tik. En onmiddellijk kwam de eigenaar van de tent. En die snelde op hem af. En zei: Nee, afblijven, dat mag niet. Dat is wat er bent. En toen riep het hele orkest in koor: Laat hem, laat hem, laat die man. Hij moet meedoen. En dan bleek onze Nippie Noya te zijn. Die vervolgens de ster van de avond werd. En onverwacht daar binnenkwam. En fantastisch soleerde bij het orkest. En alle aanwezigen, maar ook de orkestleden, hadden een onvergetelijke avond. Ik kan me nog herinneren dat hij ook deel uitmaakte van de, van de, van de band Massada. Ja. Dat was natuurlijk niets met jazz, dat was meer pop, toch? Ja, maar uh, goede conga-spelers zijn uh, zeer dun gezaaid. En hij is er zo in. Oké, okay, mooi. We gaan verder met uh, opnieuw Stengetz. En opnieuw een klassieker. En deze keer wordt uh, Stengetz vergezeld door Lorindo Almeida. Het album komt uit uh, 1966. En de klassieker waar we het over hebben is Corcovado. Corcovado van Stengetz en Lorindo Almeida. Ik ben toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Blijf vooral luisteren, want we hebben nog veel meer lekkere muziek... na het nieuws van 11 uur. Het laatste nummer is van uh, Gail Costa. Het is opgenomen live in de Blue Note en het heet Triest. En dan gaan we naar de Triste kant viver na solidão. Ja, Neil Costa met uh, Christen en live vanuit de Blue Note. We zijn bijna toegekomen aan het nieuws van, uh, van 11 uur. Um, we gaan na het nieuws van 11 uur verder met uh, meer Cubaanse muziek, meer Braziliaanse Bossa Nova en ook de diverse Nederlandse artiesten die daar ook een grote rol in hebben gespeeld. Mijn naam is Jeroen van Sluistam en graag tot de, na het nieuws van 11 uur.